5 uur, goedemiddag. Het Q Muizik Nieuws van Muizik Muizik Even Goedemiddag. Een ravage in de binnenstad van Utrecht. Er zijn daar meerdere explosies geweest. En er is een grote brand uitgebroken. Dat is in de Vissersteeg. Een klein steegje in het centrum. De klap moet enorm zijn geweest. Op foto's en video's is te zien dat het een puinhoop is daar. Er liggen brokstukken op straat en meerdere gevels zijn beschadigd en ramen zijn gebarsten. De omgeving daar in het centrum van Utrecht is ontruimd en ruim afgezet. Ook omdat er misschien kans is op nog meer explosies. Er zijn meerdere traumahelikopters opgeroepen. Het ziekenhuis, het UMC Utrecht, heeft een calamiteitenhospitaal geopend. Nou, dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt als er grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn. Nou, weten we daar nog niks over? Tot nu toe is er één gewonde gemeld.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 En er wordt weer gevoetbald. De laatste clubs komen in actie voor een kwartfinale plek... in het KNVB-Bekertoernooi. Twee wedstrijden, om kwart voor zeven... dan speelt SC Heerenveen thuis tegen RKC Waalwijk. En om negen uur de wedstrijd Sparta-Rotterdam-FC Volendam. Het weer, het is grijs en regenachtig. Zachte temperaturen. Ook morgen wordt het niet kouder dan een graad of negen... en dan krijgen we een zonnetje verkeer van Flitsmeister met 82 files in totaal en twee vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A28 zwolle Amersfoort tussen stad Horst en Nijkerk. Toch een auto met pech 6 km 33 minuten. En op de A50 Arnhem zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. Dat is oprit dicht vanwege het wegdek dat een slechte toestand is. drie kwartier vertraging, 9 km file. Abba, het is donderdagmiddag, 2 minuten over 5 morgen al weekend. Inpakken, wegwezen. Klaar, met je werk! Oké, let's go. En de Q-middagshow van donderdag. Stefan Bouwman zometeen te gast. Eerst poetjes van de vloer. Met Icarna op. Q-music. Q-music. Q-sounds better with you.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 5 over 5. Goedemiddag. Het is de q van donderdag. Het is 15 januari 2026. Het nieuws van vanmiddag is dat er een enorme explosie is geweest... in het centrum van Utrecht, de binnenstad. Dat is mijn stadssie. Veel berichten ook van lieve bezorgde Q-luisteraars... die vragen of mijn vrienden oké okay zijn, of mijn vriendin oké okay is. Mijn kat? Nou, mijn kat niet, maar dat is al jaren zo. Uh, voor de rest is iedereen uh, die ik ken oké. Okay. Het is ook niet de plek waar wij wonen of waar uh, onze kroegje staat. Maar holy shit, het zijn bizarre beelden. Iedereen daar in Utrecht heel veel uh, sterkte. Berichtje van Nadine, die zegt, werkdag zit erop. Dus meteen die rode knop er weer bij gepakt. Die ga je nodig hebben zometeen. En Sven zegt met gieren de banden onderweg naar huis... om mezelf klaar te stomen voor de pubquiz van vanavond. Sven, heel veel plezier. Doming. Ja. hoe is het? Nou, uh, licht opgewonden. Stefan Bouwman, goedemiddag. <lacht> Oké, okay. ja, HR luisteren we mee. <lacht> Uh, ja, jeetje. Wat kom je nou in vredesnaam doen? Je hebt ongelooflijk veel mensen meegenomen vandaag ook voor de karaoke bar. Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan. Ja. Tijdens het verboden woord. Toen ging ik zelf overigens de mist in. Want ik vind het leuk om jou ook een beetje... Ja, lekker. Ja, ga verder. ga gedaan. Uh, om jou <lacht> een te verleiden om het verboden woord te zeggen. Er <lacht> dus zijn liedjes bij bedacht. Daar hebben we ook Q-luisteraars in meegedacht. Om de q music heb. Ja, Ja. <lacht> Het is nu alweer gefaald. Ja, dat klopt. Nu alweer gefaald. Um, maar het is vooral gezellig, toch? Het is niet om mij een... gezellig. Nee, het gaat om het meezingen. Ja. Jij mag ook weer meezingen zometeen. En maar het goed, zijn dus liedjes vraag... voor de duidelijkheid uh, met daarin het verboden, het verboden woord ja. En dan is het aan mij om dat te omzeilen. Ja, aan jou de taak om dat niet te zingen. En ook aan mij. Want jij, voor de duidelijkheid, jij doet mee. Er wordt nu gedrukt. Jij hebt het verboden woord gezegd. Nou, jij bent een QDJ. dj officieel Dus officieel sta ik niet op uh, het leaderboard. Nee, dus ik kom niet op de Wall of Fame. Maar ik zou ook niet op de Wall of Fame komen als het, als het wel goed was. Gedaan. Nee, precies. Maar dus als jij het verboden woord zegt, dan kun je op de rode knop drukken... en dan maak je kans op 500 ja. euro. Maar hoe gaat het zo meteen dan bij het zingen? Dankbaar gedaan ook. Daar heb ja. ik over nagedacht. Oké. Okay. Nou, uh, ga maar achter je pianootje zitten dan. Ja, meneer. Dan gaan we lekker zingen. Hech, gezellig. gezellig. Stefan's karaoke bar. Nou, Damian en David, dit is stark. Timmy me, thank you. look like I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a mm. I know Before, there's something so familiar. Guess I'm going with you. Bruno, David, Thailand en Nile Rogers en Talk To Me. Het verboden woord. Leuk spel hè Stefan? Echt hoor. Ik vind dit zo verschrikkelijk. <laughs> hey Hendrik, goedemiddag. En hey, goedemiddag. Hallo. Hallo. Jij probeert al de hele week mee te spelen. Jij drukt op de rode knop zodra je het verboden woord voorbij hoort komen. En dit zou wel eens jouw moment kunnen zijn. Super. Wie, zijn ja super. Wie heb jij het verboden woord horen uitspreken? Ja, ik ben naar de auto Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik hoorde dat zeggen. Iemand. Direct drukken. Je hebt het gewoon gedrukt, een of andere ja. <laughs> nou, ja. We gaan even luisteren. Tijdens het verboden woord, er ging ik zelf overigens de mist in. Want ik vind het leuk om jou ook een beetje... Ja. Lekker. Dat was Stefan Bouwman. Hendrik, je wint 500 euro! Yes! Dan, super! Gefeliciteerd en een heel fijne donderdag. Ja, dankjewel Julio. Dag Hendrik. Doe er wat leuks mee, hè? Ja. Graag gedaan. Ik ja. denk dat je mijn naam nu nooit ja. meer vergeet. Ah. Allright, het is 10 minuten over 5 in de studio. Stefan Barman en zijn Karo ook een bar. Hey, don't be. Steve, uh, leg nog even uit. Wat gaan we precies doen in de komende pakkenmeet vijf minuten? Nou, we gaan gewoon gezellig met z'n allen zingen. Ook in de auto. Doe mee, zo hard mogelijk, zo vals mogelijk. Domin ook jij. Mm -hmm. Liedjes waar het verboden wordt in verstopt zit. Maar Die van de... origine al. Allemaal vakkundig hebben vermeden de afgelopen paar dagen. Ja, en dit zijn liedjes waar het ook wel heel moeilijk is om niet in de verleiding te komen. Oké, okay. wie heb je allemaal meegenomen vandaag? Ik heb een hele bende, joh. We hebben de once backing vocals. Hallo. Aditya op de bas. Hi. We hebben Kevin op gitaar. Ja, geweldig. Uh, nou, ik achter de piano. Helemaal leuk. Ben jij er klaar voor? Nee? nee, jij? Nee, helemaal niet. Ik weet niet wat we gaan krijgen nu. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar uh, ik probeer zoveel mogelijk mee te zingen. Louter meezingers. Hier is Stefan Bouwman en zijn karaokebar! Oké. Okay. Uh, yeah. zalen. Uh, no. In een discotheek. <laughs> Zet ik van de week. En wat voelde ik me daar? Ik voelde mij. Ja, maar ik dacht... Verliefd. Een... <laughs> <En>, <Verliefd. laughs> Benieten. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdopt. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Oké, oh. tijd is geld, we gaan naar het volgende stuk van het liedje. Ja, daar gaan we. Het is wel een raar, 30 jaar. Die op mijn benen, op mijn benen. ze is verdwenen. Is, ze, is oh, ze is, ze is van mij Oh, ze is, ze is van mij ze oh, is, ze is van mij Oh, ze is van mij klassen, hoor. Grote Nog maar één en dan ben je er helemaal doorheen gekomen Godverdank Het ging te snel, je pijl. Ach, je kent het wel Grap, ik weet niet eens wat het betekent we gaan ze heen, A4 C, nu ben ik weer alleen. Mag ik een kaartapplaus voor surprise guest Donnie? Ze spreekt een beetje, hey! spreekt een beetje Duits, Duits, hey, <lacht> ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje en Duits, Duits, Duits, Duits. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Duits. En Duits, hey, Frans. Ze spreekt alleen maar Frans en Duits. Zeg tegen mezelf, hoe neem ik aan mee naar huis? Kijk, Jumapel, zo ver kom ik nog wel. Maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey, ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ja. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Ja. Het is roet om te We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te snel, Shumapel. Ach, je keert het wel. Grappig, ik, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen? Aan de zee. Nu ben ik weer alleen. Oké, okay. oké. Okay. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans en Duits, he? Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje. En Duits, hey Florian. We kunnen hem naar Antwerpen boeken Spreken word je Belgisch? Hey poepen, Wel met een rubberschat, alsjeblieft kijk Ik heb al een tweedelen op voor hoe zit de Joko in het Frans? Dat kan ik aan bieden met een glas Jodolans En weet je wat ik haar verteld? Ik ga geen Frans, maar ik ken hem wel Het ging te snel, je Ach, Ach je, je kent, kent het wel Grapig. Grapig. ik weet niet eens wat het betekent Ik ben echt niet grap Waar gaat ze heen, de zee. studio oh, oh oh oh en boter en suiker echt uh, ja want veel mensen die zeggen ik weet niet wie nu precies wat zingt Volgens mij, Stefan, ben jij er echt zonder kleerscheuren doorheen gekomen? Ik durf het echt niet te zeggen. Dan moeten we VAR even gaan nakijken. Ja, dit is echt... Dit is, iemand heeft zo met vingertjes gestaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik heb het 100% de eerste keer... Ja, uh, ik verwacht jou niet. Hier. Ja. Nee, ik was ook als verrassing. Dus Wat is grappig, hè? the game. En volgens mij, zeg maar, als ik het goed zag... Was je... De allereerste keer meteen gingen, de fout in, Jan. Meteen. Maar ja. kijk, al, de hele week wordt dus uh, dat liedje ja. van André Hazes aangevraagd. Ja. Van, oké, okay, lachen, daar zit het in de titel. Mm. Maar Frans Duis is nog veel gemeener. Want daar gaat het de hele tijd over, het verboden woord. Um, ja, wij gaan uh, iemand terugbellen die 500 euro heeft gewonnen. Ik uh, wil uh, jou, de hele band, uh, Donny allemaal onwijs bedanken. Ja, dat ook heel leuk. Shout-out, Donnie. Ja, echt applaus ja, ja. voor je, ja. en, je zag hem niet aankomen, hè? Nee, totaal niet. Uh, en Stefan Bouwman... Persona non van. Een... Ja, jij komt er niet meer in. Je komt er gewoon niet meer in. Volgend jaar gewoon weer, jongens. leuk. is <laughs> leuk. Spelen dit volgend jaar weer eens verboden wordt. I can see in your eyes. You're about to break my heart I met you at the wrong time and now genaaid met een verrassing. <laughs> ja, dat is wat het is. Shout Om... out Donnie. Een naaiactie. Lucas en Steve worden je Love and Hold in de Q Music Middagshow. Woord. Waar ik geflankeerd word door Stefan Bouwman. Steve, goeiemiddag. Ja, ja, ik zeg wel dat de verrassing moet ook leuk zijn voor degene die het geeft. <laughs> dat is volgens mij gelukt. Jij ja, hebt net aan jou ook een bar gedaan hier met drie liedjes... waar het verboden woord in verwerkt zit. Waar uh, in de originele tekst het verboden woord in zit. En op een gegeven moment loopt hier uh, Donny, uh, rapper Donny Donny, die loopt hier binnen om uh, zijn hit Frans Duits te zingen... waar dat verboden woord nogal vaak in zit. Nogal vaak, ja. Nou, en uh, ik zat er echt lekker in. Ik was er uh, goed mee bezig en ik let er goed op. Maar ik ben met boter en suiker erin gegaan... Maar jij dus ook. Heb het... We hebben het tegelijkertijd gezongen. Nee, maar dat wil ik niet, want ik heb het net ook aan die aankondiging gedaan. Ik ga eerst naar Sanne. Sanne, goedemiddag. Hoi. Hallo, ja. Jij hebt het mij horen zeggen? Ja, klopt. Of horen zingen eigenlijk, dat is wat er gebeurd is. Ja, ja. Mark, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat denk jij dan? Ja, Stefan. Uh, ging ook de fout in. Shit. Ik, heb het echt, ik heb het niet eens doorgehad. We gaan uh, luisteren. En wat ik dan uh, even moet uitleggen is dat het fragment nog een stukje verder gaat. En dan hoor je dus Donny het verboden woord zingen. Dus het is door ons allebei maar één keer gezongen. En daarna hoor je Donny. Dus je hoeft niet op de knop te drukken van hé, nee, het is nog veel nee. vaker gezongen. Uh, ja. De VAR gaat sowieso alles terugluisteren en alles terugkijken. Dus mochten er nog meer winnaars zijn, dan komen die allemaal aan bod. Maar dit is zojuist gebeurd. Ze spreekt een beetje frans. Hey. Ze een beetje oh, hey. Ze een beetje nee, nee, nee, nee, Frans. En vast. Heerlijk Ze een beetje Duits. Ze een beetje Frans. Ja, dit is geweldig. Sanne en Mark, jullie winnen allebei 500 euro. Oh, Wauw, Oh, mijn hemel zeg. <laughs> Stefan, <laughs> oh. nu je er toch bent. Ook zo mooi met dat pauzetje ertussen. Ja, Ja, ja, ja. Nu ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. je er toch bent, sorry. Nu je er toch bent. Uh, wij hebben zometeen om kwart voor zes uh, tankbollen bingo. <laughs> en jij wil meer geld weggeven dan normaal. En toch meer dan de bon. Alleen zou jij zometeen de honneurs van Anton Giep willen waarnemen. Nou, liever niet, maar is goed.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 The cheers, the worries sink. Over een paar minuten zo meteen om half zes het nieuws met Eefje, met daarin de laatste stand van zaken over de enorme brand die woedt in het centrum van Utrecht. En ook Marshmallow komt eraan met Jelly Roll, Holy Water, hoor je zo. van Voordeel opgelet. Eens ster beter leven schoudercarbonade. 700 gram, maar 4,59. En deze week nergens goedkoper. Wit of rode druiven. 500 gram voor maar 1,19. En van Voordeel. Aldi. Bij Belisol geven we 20 jaar garantie. Vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifpuij, Wij ontzorgen u van advies tot montage. Plan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.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 Van mijn auto af, .nl. Hey, goedemiddag. Het is half zes. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 105 files in totaal en twee vertragingen van 25 minuten of langer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Rijswijk en Den Dolder. 5 kilometer met 30 minuten. En de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Epen. Daar is de oprit nog altijd dicht. 35 minuten met 8 kilometer file. Cue Music. Weer moet ik er eventjes bij pakken. Grijs en regenachtig. Zachte temperaturen. Ook morgen wordt het niet kouder dan een graad of 9 en een zonnetje. Wij maken uiteraard een heel vrolijk radioprogramma. En dat moeten we ook zo lang mogelijk vol proberen te houden. Maar er is breaking news al inmiddels anderhalf uur. En dat wordt iedere keer aangevuld uit Utrecht. Even goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heftige explosies daar. En brand in de binnenstad van Utrecht. Wat we daar nu over weten. Het lijkt erop dat er meerdere explosies zijn geweest in de Steeg, dat is een klein steegje in het centrum. Zeker één klap was enorm. Op dat moment waren er ook veel mensen vlakbij. Hier hoor je hoe een vrouw door iemand anders daar snel wordt weggehaald. Nou, komt u er langs? Ja, u er langs? Ja, ik denk dat het goed is om even weg te gaan. Ja, ja, kom, kom, kom. ik moet echt het al evacueren. Ja, oh, ik ga de andere kant op. Gaan we iedereen aanbellen? Ja, ik heb hier al geroepen. Ja, deze beelden gaan ook hard rond op social media. Ik heb ze al uit meerdere richtingen heb ik ze doorgestuurd gekregen. Dus grote kans dat jij ze ook al hebt gezien. Mm -hmm, ja, echt de paniek daar. Ja, het is ook gebeurd op een plek met meerdere huisjes... Eh, winkels dicht bij elkaar. Het is een behoorlijke puinhoop. Daar liggen brokstukken op straat. Meerdere gevels zijn beschadigd en ramen zijn gebarsten. De omgeving is ontruimd en ruim afgezet. Ook omdat ze niet zeker weten of er nog kans is op meer explosies. Uh, ja, en dus na die knallen brand uitgebroken. En die is nog zeker niet geblust... Ziet ook deze verslaggever van RTV Utrecht. Ja, wat ik nu zie is dat de brandweer de brand nog steeds niet onder controle heeft. Uh, het is een woonhuis uh, aan die steef die dat oplost is, maar daarnaast zit een bakkerij. Pak een beetje tien minuten geleden brak er echt brand uit in dat pand. Het zal wel een tijdje smitten, maar sloegen de vlammen uit het dak. Hey, even goed om te zeggen, dit is natuurlijk een, een verslaggever van RTV Utrecht. Hij, hij doet zijn werk. Het is niet de bedoeling dat mensen die dit horen op eigen houtje daar naartoe gaan om te kijken hoe het er daar uh, aan toe gaat op die moment. Nee, absoluut niet. Blijf daar uit de buurt. Alleen al om, om de hulpdiensten de ruimte te geven... maar ook omdat het dus nog gevaarlijk kan zijn. Het gebied is dus ook afgezet. Er zijn meerdere trauma-helikopters opgeroepen. En... Ja, ik zie hele files staan ook op de brug daar... in het centrum van Utrecht van ambulances... die daar klaarstaan om gewonden op te vangen... Ja, het ziekenhuis, het UMC Utrecht, heeft opgeschaald. Zo. Zij hebben, zoals dat heet, een calamiteitenhospitaal geopend. Nou, dat doen ze alleen als er veel slachtoffers te verwachten zijn. Daar weten we nog niet heel veel zeker over. Veiligheidsregio zegt tegen de NOS vier gewonden. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft het over meerdere gewonden. En mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Eigenlijk meer vragen dan antwoorden op dit moment. Ja, jij houdt de situatie in de gaten. Ja, tuurlijk. En uh, jij update zodra je meer weet. Dankjewel. Yo, it is the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 over de Q-music middagshow. Gematigd veel zin in, denk ik, als ik dat jou zou vragen nu. Ja, dat verboden woord, man. <laughs> Je hoort de stem van Stefan Bouwman... die uh, zometeen Tankbolle Bingo zal gaan spelen. Er komt een uh, vraag binnen van Debbie... Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is? Nou, spelen we altijd rond de klok van kwart voor zes op donderdagmiddag. Uh, normaal gezien met Anton Griep, maar die is nog steeds een, uh, een poosje thuis... om aan zichzelf te werken. Dus ik heb jou gevraagd, omdat jij net hier de karaokebar hebt gedaan... om vandaag de honneurs waar te nemen. Dat doe ik met liefde. Het rat is alweer warm gedraaid en klaar voor een feestje. Ik doe het helemaal niet met liefde. Bel. Je ziet er enorm tegenop. Ja, maar wel met. Ik zie er met liefde tegenop. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, je hebt <laughs> nog uh, 3,5 minuten om je klaar te draaien. Want eerst alarmschrijven, zo meteen spelen met Tankball Tank Wingo. The Q-music. alarm schrijven. Bruno Mars. Bruno Mars, back with another one. I just might. Q-music. Blacks in my head. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. free. Een nieuwe top 40 met uiteraard ook de bekendmaking van een nieuwe Q-Music alarmschijf. En dat vind ik hartstikke jammer, want dit is al een rammertje. Lekkere. Geweldig liedje. Bruno Mars is de alarmschijf van deze week. I just might. bingo. bingo. bingo. bingo. weer op mijnen lopen, want dit is het moment... waar je de hele week naar uit hebt gekeken. Het is Tank Bingo met vandaag in de studio... Stefan Bouwman. Hallo, Domien Verschuren. Stefan Bouwman, jij bent normaal te horen in het weekend... vrijdagavond ook, en jij doet dus... in principe niet mee met het verboden woord. Maar als jij nu op de radio bent, dan wel. Waar het niet dat in de actievoorwaarden is gezegd... dat elke DJ die te horen is tijdens het spel... Dus ja, is. ja, je hebt het uh, vandaag twee keer gezegd. Eén keer gezegd, één keer gezongen. Ja, we spelen Timbal Bingo met jou. Dus als jij zo meteen het verboden woord uitspreekt. <lacht> of ik, hè? Of ik. Of jij, We ja, kunnen ja, allebei nee, de fout ingaan, want we zitten nu met z'n tweeën te keuvelen. Ja. Dan uh, druk je op de rode knop in de Q-Music App en maak je kans op 500 euro. We trekken verder ook zo meteen vier getallen. 01 tot en met 75 zit in de gouden bingo-molen van Anton Griep. Eén van die vier getallen moet in je betalen bedrag. Of in het aantal getente liters zitten. Of kilowattuur. Als je een stekkeraar bent, voor of achter de comma, mag uiteraard allebei. Heb jij bingo? Oh, dan stuur je een foto van je bon via de Q Music app en wellicht vergoed ik zometeen jouw tankbon wel. Jeetje, ja, wat een verhaal. Ben jij er klaar voor? <laughs> ik ben er klaar voor. Alright. Tankbonne bingo, tankbonne bingo, tankbonne bingo, tankbonne bingo. Oh, en hier is jouw bingo meester van vanmiddag, Stefan. Bo. Molotje was net al even warm gedraaid. En uh, de balletjes komen eruit. En het eerste balletje, dames en heren, dames en heren, dames en heren. De nummertje 50-50-50-50. Nou, duidelijk herhaald in ieder geval. Een 5 en een 0 achter elkaar. Balletje 1,50. Ben je klaar voor de volgende? Ja hoor. De volgende is. Dames en heren, lieve jongens en meisjes en, en luister, vrienden, 64, 64, 64, 64. Aan de hoge kant, vind ik altijd lekker. Aan de hoge kant, ja, ja, ja. Ah, er wordt geld verdiend vandaag. Ik en hoop het niet, omdat ik het verboden word zeg. Dan hebben wij het volgende balletje. 24. en 20. Right. Doet wat, hè, met je dat gampje. Dat, dan, uh... dat, is, uh, ja, dat uh, ga je meteen helemaal gek Weest van. In je lot. Hebben we hebben er nog één, we moeten er nog één. Hè? Nog eentje, nog drie een balletjes een. gehad, nog één te gaan. Een vierde bal, ja, ja. In de aanbieding, gratis en voor niets, voor jou... 89? Dat kan niet. Klopt dat? Nee. Oh, hij is verkeerd om. 68? Ja, dat is loopt. <lacht> dus het gaat tot en met 75. Nee, dat, ja, dat, dat kan ik niet. Ik ben niet zo slim met Doeming. Mag ik jou vragen om ze van laag naar hoog nog één keer op te sommen? Wij hebben 24, 50, 64 en 68. Heb jij bingo? Maak een foto van je bon, stuur hem nu in via de Q Music app. En wie weet win jij zometeen Tankbonnen Bingo. This is Harry Styles of the Q Music Middle Show. Boom, binnenkort waarschijnlijk met nieuwe muziek. As it was. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. And everything gets in the Denk jij morgen al, volgende week of nog veel later... dat hij komt met nieuwe muziek, Harry Styles? Oh, jij zit daar dieper in dan ik. Nee, ik zie overal posters, ook in Amsterdam, oppoppen. Dus ik denk dat er nieuwe muziek van Harry Styles aankomt... en dat hij gaat aankondigen dat hij ook weer gaat toeren... en dus naar Nederland komt. Ik denk vannacht. Leuk, twaalf uur dan. Tank, bonnen bingo. Tank, bonnen bingo. Editie van 15 januari 2026. De stem die je hoort is van Stefan Baarman. Stefan Goedemiddag. Love it, Domin, Goedemiddag. Jij hebt de balletjes net gedraaid en aan de telefoon Ivar, Ivar, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga jou snel koppelen aan Stefan. Stefan, Stefan Ivar, Ivar, Stefan. Ivar, aangenaam. Aangenaam, Stefan. Hoe voel je? <laughs> uh, best goed. Ja, wat fijn. Wat was je aan het doen vanmiddag? Uh, mijn doel... Nee, wat was je aan het doen vanmiddag? Okay, wat was je doel vandaag eigenlijk in het leven? geval willen we graag weten. Heel oppervlakkig om te houden. Snel, ja. snel, snel. Ik eh, was gewoon het werk vandaag. Oh, en wat voor werk doe je dan? Ik ben tekenaar. Wat leuk. Wat teken je zoal? Uh, uh, vooral uh, technische installaties in uh, nieuwe gebouwen. Dat is grappig. Ik dacht dus meteen aan strips. Ik ook. Misschien werk je wel bij de Donald Duck. Maar technische tekeningen voor gebouwen moeten ook gebeuren. Heel ja. erg belangrijk. Ivar, dank je wel... voor je trouwe dienst aan ons land. Ja. Ik heb de getallen net uh, voorgelezen. 24, 50, 64, 68. Waar heb jij een bingo... In 24, in de liters. Ah, ik zie hem, dit is een goede bingo! Bingo! Ivar, Ivar, Ivar, Ivar! Ja, Ivar, gefeliciteerd. Jij wint tankboden bingo van vanmiddag. Geweldig. Ongelooflijk, en je dag was al zo goed hè, vandaag. We hadden een geweldige donderdag, maar het wordt alleen maar mooier. Ja, zeker. Ivar, ik mag jou feliciteren met 47 euro. En 2 cent. Wat ga je ermee doen? Uh, Daar kan ik wel, weer een keer een heel mooi van tanken. Dat dacht ik. Ik wens jou alvast een mooi weekend en dank voor het meespelen. Alsjeblieft, dankjewel. je. Keep Hoi. Bye. Zal ik je allemaal loslaten nu? Heel graag. <laughs> Het is ook een nieuwjaarsborrel gaande van, uh, van so. Q Music. Mag je lekker een biertje gaan drinken? Mag je lekker gaan genieten? Nou, doe wel eerst een deootje, want ik zweef me kapot. <laughs> Onwijs bedankt dat je er was vandaag. Stefan Bouwman. <tom> en S komt eraan. Sapphire, hoor is dan meteen in de middagshow. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week snacktomaatjes, bak 500 gram. 1 plus 1 gratis. Diverse soorten Lace Max. 1 plus 1 gratis. En alle aanmerk gekoelde protein drinks. 1 plus 1 gratis. Die Jumbo. 18 plus speelt Ja? serieus? 7, 7, 7, 7, oh, wat een geld. duizend. Tot verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Hey, jonge ondernemer. Je kunt weer BTW-aangifte doen. Oh ja.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 Bij u krijg je kwaliteit voor weinig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 Goedenavond, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Evie Kunen. Goedenavond, in Utrecht is zeker één gigantische explosie geweest. In een steeg in de binnenstad lijkt te zijn gebeurd in een huis. In de buurt zitten meerdere huizen en winkels dicht op elkaar, dus er waren veel mensen. Maar hier hoor je hoe een vrouw door iemand anders daar snel wordt weggehaald, terwijl vervolgens nog een explosie klinkt. komt u er langs? U er langs? Ik denk dat het goed is om even weg te gaan ja ja kom kom kom kom